2022 het WK voetbal naartoe gaat. Twee officials uit Nigeria en Tahiti waren bereid hun keuze aan te passen in ruil voor geld, zegt de krant. De verslaggevers deden zich voor als lobbyisten uit de VS. Dat land is een van de WK-kandidaten. Nederland en België hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld. De FIFA maakt zijn keuze op 2 december bekend. Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en lichte regen. Vannacht overal bewolkt met buien en minimaal rond 7 graden. Morgen wat verspreide buien en wat zon. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met nu. Have seen just what is there. Ik kom mijn je kan het niet ontkennen. Die pannekoeken moeten dan deze nieuwe stelpen. Van het noorden naar het zuiden, van A-town e tot Rofa brengen. Wil je kruiden, concurreren met je shoppa? We hangen in je buurt en de schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekke, ze spannen jonge, ze doen normaal. Kibbel okay, brengen Harry, de buurt is een nachtmerrie. Die kerel komt wederom als de king, ik vraag het Larry. Een plus, ik ben je juist, en daar is de rest te veel van pak. Mijn bloed is het losjes, maar mijn flow zit te strak. Maar je net neppers, flow's doen niet. Mijn gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank. Dit dus dan zijn ze niet meer dank, waar dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je zijn. Want niemand is een topper, zoals ik net die rems. Build your run of vlees, build your bunk, pow. Build your run of vlees, build your bunk, pow. Build your run of vlees, build your bunk, pow. Door, door de stad op mijn vest, jou. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Rollen door de stad op mijn vest, paal. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Van rechte mongo, wat kijk je nou? Wie noem je nieuw in de scene? Stilo is te clean. Door de jaren heen tot mag geboren in de lean. Daar in het diepe zuiden waar ze leunen.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 Wordt me neffen niet te veel. Ze willen dat ik fout doe. Willen dat ik gauw doe. Doe. doe. Willen dat ik helemaal crazy word. Maar seks ze houden. Hou doe. Build your water vlees, build your buck bow, build your water vlees, build your buck bow, build your bottom face, like build your black bow, my vest but Build your bottom vlees, build your bak bow Rollin' door de stop, my vest but your bottom vlees, build your bak bow Faak the moon go right kijk you wat denkt hij, jongen, hè? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bartjes. Ja, dat zouden de New Kids van de blok zeggen. Kut! Huh! Huh! Nee, dat is uh, weer iemand anders. Doe eens even normaal, joh. Ah, Stel het gosh. je mongols. Ja, verrekte mongols, hè. Wat kijk je nou? Wat kijk je nou, man? Wat kijk je nou? Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Gezellige avond vanavond. We zijn weer terug bij Knockout Film. Elke maand zijn we er weer. En ook vanavond dus ook. En um, eens even om te beginnen, jongens. Uh, Kevin. Hoe was jouw weekend? Nice. Ja. Nice. Meer ik had uh, zaterdag en verjaardag. Vertel. was leuk. Ik go. was een beetje vroeg. Nee, allemaal. Ik denk toch niet. <laughs> uh, <laughs> go nuts, go nuts. Precies. <laughs> so, nee, uh, <laughs> ik was om vijf uur thuis. Om half tien ging mijn wekker weer zondag. Ik had uh, filmopnames van het toneelstuk. Mm -hmm. En uh, toen uh, vijftigjarig uh, huwelijk van mijn openoma. Uh. Kijk. Ik vind het mooi. Hij mooi. Ja, was leuk. Uh, mijn broertje en ik waren de enige twee die uh, uh, tieners waren. Voor de rest was het best behalve bejaard thuis leeg. <laughs> ja, wat wil je nou? Lekker, Den. Hij was wel gezellig. Ik heb okay. wel... Toen ik binnenkwam dacht ik: juist, en wat zijn dat allemaal? En dat was eigenlijk gewoon allemaal familie. Dus uh, ah, ja, nee, was hij een oude lullenfamilie? Ja, eigenlijk wel. Van m'n op en oma wel, ja. <laughs> nee, hij was wel gezellig. <laughs> Oké. Okay. Nou, eh. Uh... Rob, wat heb jij gedaan dit weekend? Dit weekend? Ja, dit weekend. Ik ben lekker naar Scheveningen geweest. Jij bent naar Scheveningen? Even lekker over het strand wandelen, even uitwaaien. even uitwaaien. Met wie? Met Wendy. Wendy? Alleen met Wendy? Alleen, alleen, met, alleen Wendy. met Wendy, niet met Femke het pas om half tien mee hè, jongens Oh. Oeh. Dat was leuk Ja vast wel Ik heb beloofd, maar dat ben ik, dat ik niks zou zeggen Nou, nee, is goed, is goed Volgens mij uh, heb ik wat gehoord over rode gordijntjes Nee geen rode gordijntjes Dat uh, van mijn uh, roodharige vriend Ja die heeft, die heeft die zijn haar zit gewoon voor zijn ogen Oké, okay. maar voor de rest, uh, voor de rest <laughs> heb ik niet Stel veel gedaan niet dit weekend uh, Gewerkt Lekker rustig aan en gewerkt Oké, nee, beter, beter. En, en Mike, wat heb jij gedaan? Ja, wat Mike. ik gedaan? Heb jij zaterdag nog uh, gezellig om half tien met Femke gezeten? Of nee? um, Was jij, hey. Had jij die Ellie bezocht? Ook niet. <lacht> ik dacht eraan. <lacht> Ook niet. Nee, ik heb... Uh, kijk, even, even beginnen bij vrijdag. Wat heb ik vrijdag in Godsnaam? Lange weekend heb jij, zeg. Twee, vrijdag. ring. Amtenaar. Vrijdagavond, hè. Vrijdagavond, geloof. Vrijdagavond. Ja. Chill, relax. Neem een chillpil. Ik sta niet tegenwoordig. Dat heet Ecstasy. Ik heb uh, ervoor, heet, vrijdagavond lekker rustig aangedaan. Ik heb uh, de nieuwe Robin Hood film heb ik, uh, thuis zitten kijken. <laughs> ja, echt waar. <laughs> ik zeg wat je wil, <laughs> maar echt waar. Ik vond het een leuke film. Nou, Die ziet uit, toch? O, Hoe kom je eraan? Heb je gekocht? Ja, hij is uh, gekocht. Ditmaal heb ik hem niet <hazien> illegaal gebrand. Hij was toch net uit op in de bioscoop. Nee, nee, hij zal op de Oh ja, ik ben al een niet meer naar de bios geweest. laat filmen zo maar of Oké, jij is goed. En ja, zaterdag wat heb ik zaterdag eh leuks gedaan? Vertel Mike. Zaterdag ben ik zaterdagavond ik denk ik ga een keertje vroeg slapen want ik was best wel ja moe. Oh wat leuk. Ik zou zeggen ja moe. Daar geloof ik niks van. Nee, dat is is ook niet van Echt echt van gekomen. Met wie ben jij bezig geweest? Met Femke. Vijf puppies. Oh. Dat is verboden. <laughs> nee, nee die vijf pups die wouden maar niet slapen en maar mouwen en dan lig je eindelijk te slapen. En wie nou hoor, da dat, dat doen katten. Sorry dat ik het zeg, maar eh, oké, okay, piepen dan. Oké, okay. okay, uh, hoe dan heet dan dat, uh, om... Stichting Wakker die staat ook zo direct voor de deur. Ja, die denk denken wel, dat jij ja. wat hebt gedaan met die honden, waardoor ze zijn gaan miauwen. En om uh, twee uur, uh, lig je eindelijk te slapen en dan komt om twee uur, springt je broertje, springt bovenop je. Hallo, god. Nou, dan ga je echt de boter. Twee uur s middags. Mee s oh leuk. Ik mag heerlijk te slapen, eindelijk. nee hey, maar als, nu toch al voor. Uh, en En zondags, even, oh. even om even af te triomferen. Wel is mijn triomf. Zondag uh, ben ik uh, met een... Uh, ben je naar uh, mij toe gegaan? Ja, ook. Ja, was wat wat, wat moest je met Robbie? Fijn. <laughs> Hij pijn. moest even muziek afleveren. Even Alleen, uh, ik ben, was mijn mobiel uh, even kwijt. Die ja uit het verloren en toen had hij geen sms. Ik ben beneden. Ik had keurig. En, dat, maat, keurig gedaan. en een uur later zag ik het. Dus ik dan beneden was Jan uur weg. Ja, ik was uh, ook <laughs> nog heel even snel met uh, een vriend en vriendin was ik op stap. En, met wie? Ja, met mijn ex en uh, haar vrienden. Zijn we even wijze poelen in die in het, uh, in het geze al gezellige jinks. Ik mag heel eerlijk zeggen, ik heb twee keer glansrijk gewonnen en gewoon niet. En dan zeggen ze van, je bent arrogant. Nee, ik. Zeg, Sorry, ik mogen wij, wat wij wat even die ex bellen? Zo direct in de uitzending? Ja, want mag ik mag geloof het niet. Ja, voor mij mag. Niet. ik die met Poelen. Maak, maak me gek, ik heb twee keer gewonnen en ik heb zelfs nog twee ballen weggespeeld met links ja, dat, dat, dat... <laughs> nou, nou, nou geloof ik er niks meer van <laughs> Het is echt gelukt! En ze werd gelijk gezegd van God, dat ben jij arrogant? Nee ik ben gewoon goed in wat ik doe yeah. Alleen toevallig toen, want bij mij verlies je altijd Ja, maar dat is niet zo gek ook hè? Wat doe jij nou goed uh, Rob? Poelen. dat is mooi <laughs> ah, Oké okay. Maar uh, jongens, uh, we hebben natuurlijk een hele gevulde ja. avond. Uh, ik heb, uh, we, we, Robbie en ik hebben ons huiswerk gedaan. Kevin heeft ook zijn huiswerk gedaan. Zeker. Ik, ik hoop het. Elke keer. <laughs> ik zit de te zeggen, je hebt vijf minuten om te vullen. En, ja, uh, vijf Ik, minuut ik minuut moet nog steeds afwachten wat hij gaat doen, dus. Ja. Ik ook. Vullen. Lekker vullen. Gaatjes maar uh, we vullen. hebben sowieso een uh, zeer gevulde uitzending, uh, deze uitzending. Ja. Je wel wat zeggen? Ja, we krijgen zo een lekkere klassieker. Een klassieker? Ja. Oh, de, deze is voor Marcus van Dam. Die draag ik op aan Marcus van Dam. Die draai ik, ik bij niet. de Nightwalk altijd voor hem. Ja, is dat zo? Ja, weet ik. Marcus heeft nog langer haar dan Kevin Marcus hier. Inderdaad. Ja. Hier heb je hem. Golden Earring. When a lady smiles. When a lady smiles.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 in the shadow, maybe it's raining Yeah. for shop talk, I'm looking for sounds, get away from the bar and give me romance, what's wrong with me? Ik laten vallen jongens. Shall we drop the nou, gun? Ik denk dat jullie dat we bij al laten vallen. In laten het kader ja, van ja, vandaag. Ja, ja, ja. Ah, drop de bom, jongens. Drop de bom, je weird self. Ja, we zijn nu onderhand ook begonnen met uh, knockout uh, TV. TV? Ja, ik heb uh, mijn, uh, mijn camera bereid gevonden Span om uh, het voor nou, mij te doen. En wat voor camera? En wat voor camera? Jezus. Heb je hem uit de ghetto getrokken ofzo? Ja, zo? doet hij het? Rot, jong. Ik doe ja, echt niet. Ja, Kevin, rood, kijk even. Kijk even. Wat doet Druk hij? op het knopje. Gewoon op die uh, oh, knopje. En dat ding zit pas. De lens zit vast. Dan moet je hem even uit en aanzetten en die lens vrijmaken. Oké, oh, nou dan gaan wij het alvast even hebben over uh, een uh, hele rare plek om te trouwen. Rob, wat is de laatste plaats op de wereld waar jij, zou waar jij denkt: van daar ga ik o trouwen? Op het spoor in Zandvoort met een uh, hersenop nou, op de straat. Met een rode jurk. <laughs> dat kan, dat kan En Two-Face zal ik, zal ik het maar gaan vertellen? Ja, Jongens, het is allemaal mogelijk tegenwoordig. Trouwen in de McDonald's. Drie. Als je naar de McDonald's gaat, kom je er waarschijnlijk voor een patatje, hamburger of een milkshake. Maar in het Chinese Hongkong kun je er nu ook trouwen. Maar 1 januari kun je er van, een, uh, kun je er van een McDonald's een bruidstaart van appeltaart en een bruidjurk van ballonnen krijgen. En natuurlijk frietjes en hamburgers. Het idee ontstond bij een Kong-stel dat elkaar had ontmoet en vele afspraken had gehad bij de McDonald's. Ze besloten een feest te geven in de hamburger, uh, het hamburgerrestaurant. De directeur zegt dat uh, inmiddels wel tien paren per maand vragen of ze hun bruiloft tussen de frietjes kunnen vieren. Jongens, trouwen in de McDonald's. Wie ja. had dat nou verwacht? Doe mij maar een Big Tasty. Ja, dat zeg ik even, schat. Zeg eens ze op geen schat. Wat wordt het? Ja of nee? Nou, eerst een beeld, zeg schat. Denk je dat je een mooie we ring krijgt, krijg je zo'n uh, McBreakfast-donut om je vinger ja. heen. Nou, als was dat het ergste? Met een lekker bakkie koffie van de derde wereld. Zo, uh. so, nee. Yeah. Het sloot water. <laughs> hey, sorry hoor, Mac. Hey, we, we, uh, don't yeah, we don't love you. Ja, we don't love you, Mike. Next. Dat staat uh, wel als een uh, flinke, harde, harde, hete paal boven water. Heb jij een moderne motor? Nee, ik heb geen moderne motor. Kevin, heb we jij... zijn live. We zijn live, jongens. We zijn live. Hallo, camera. Jongens, we zijn live. Unox! Unox, je in weet het. <laughs> Unox. Hey, Kevin, heb jij een, een moderne motor? Uh, heb je die? Die van mij loopt op water. Dus voor mij op uh, Speeksel. Oké. Okay. Maar jullie hebben dus alle, <laughs> allemaal geen moderne motor? Nee. Uh, een beetje uh. jammer weer, want uh, er zit een voordeel aan tegenwoordig. Moderne motoren worden niet geflitst. Wie vandaag een nieuwe motorfiets koopt, moet zich een pak minder zorgen maken over flitscontroles in Vlaanderen. De nieuwste types, uh, types van motoren worden niet altijd gedetecteerd in onze flitscamera's. Met Lus Detekski, zegt Joke de Rocker van het departement ele uh, elektromechanica en telematica. De afdeling van het agentschap wegen en verkeer dat instaat voor de goede werking van de flitspalen in het belang van Limburg. Moderne uh, motorfietsen bevatten weinig ferometaal, legt woordvoerder, uh, legt de woordvoerder uit. Mag ik even één ding zeggen? Ja. Femke, nokken met sms'en. Kun je want dit, uh, dit gaat niet. Uh -oh. Nee, dat gaat wel hoor. Nee, je bent... Trouwens... Mike heeft zijn telefoon niet op stilstaan. Je bent een schat, je bent een schat. Niet luisteren. Daardoor worden ze soms niet gezien door grappen. het magnetische veld van ja. de lussen. Het uh, geflits, uh, hoe snel er ook gereden wordt. Het probleem doet zich enkel voor bij flitspalen. Die werken op basis van lusdetectie. De magnetische lussen liggen in het wegdek en meten de snelheid wanneer een voorbijrijdend voertuig een, een, vera een verandering in het magnetische veld veroorzaakt. Omdat de nieuwste uh, generatie motorfietsen te weinig metaal bevatten, blijven ze onzichtbaar. Van de nou, 1350 flitspalen die langs de Vlaamse uh, gewestwegen staan, werken er uh, nou, een slordige 1200 op basis van de lustdetectie. weet weten de Rocker te vertellen. De overgrote meerderheid, dus, ja, een beetje jammer weer. Toch lijkt het agent, uh, agentschap Wegen en Verkeer niet meteen van plan, uh, meteen de plan de flitspalen te vervangen. Oké, okay. als je bij de leuk. derde minuut was ik je kwijt <laughs> Ik ga, ja serieus, ik verstond er ook geen deel in. Maar even kortom, als je, je hebt een nieuwe motor een nieuwe uh, motor zit het uh, laatst het weinig metaal In ieder geval niet meer zoveel als vroeger Dus dat betekent, je kan gewoon, hup, doorrijden Wij gaan in Vlaanderen wonen gewoon met Gewoon knallen Wij gaan knallen in Vlaanderen <laughs> dat gaan Nou, hier mag je ook weer knallen tegenwoordig Want je mag bijna weer Rob. 130 dus uh. Wat een bullshit Ja, nee, was mijn bullshit, dan hadden we hem nog wel dan Ja, inderdaad maar ja, ja uh, Apart verhaal. Ja, ik vind het een apart verhaal, want uh, dit, dit komt je nooit uh, dit, dit, dit zouden ze in Nederland een keertje moeten testen, vind ik. Wat Denk. Nederlanders zouden doen als uh... Nee, nee, nee, uh, hoe, dat, hoe dat nou in Nederland zit, of dat ook zo werkt. En wat moeten ze testen? Nou, eh... Uh, of, of die nieuwe matoren ook geflit worden. Ik lees het wel terug. Oké, okay, lijst nee, helemaal top. <laughs> <laughs> Stil eens. Wij gaan we luisteren naar David Guetta met Kelly Rowland, Commander. Dan zo we weer terug. I feel like the DJ is my guy. You see the way he keeps me safe. With the treble in I feel free enough to party hard. This dress won't go yeah.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 Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De protesten in Frankrijk tegen de pensioenplannen van de regering breiden zich uit. Vanavond hebben luchtverkeersleiders het werk neergelegd. De staking duurt tot woensdagochtend 7 uur. Hoeveel luchtverkeersleiders meedoen is nog niet duidelijk, maar verwacht wordt dat het protest in Frankrijk zal leiden tot ernstige vertragingen en uitval van vluchten. Ook Nederland krijgt er last van, zegt luchtverkeersleiding Nederland. Dat geldt niet alleen voor vluchten met een Franse bestemming, maar ook voor vluchten naar andere landen via het Franse luchtruim. De Franse luchtvaartautoriteit had voor morgen al veel vluchten geschrapt omdat er te weinig brandstof is, onder meer vanwege stakingen bij raffinaderijen. In Frankrijk wordt al een kleine week geprotesteerd tegen de pensioenhervorming. President Sarkozy zei vanavond opnieuw dat hij niet bereid is de plannen aan te passen. De eurolanden zijn het eens geworden over aanscherping van het stabiliteitspact. Landen die keer op keer de begrotingsregels aan hun laars lappen krijgen voortaan vrijwel meteen een boete... Er geldt wel een uitzondering. Als twee derde van de EU-lidstaten een boete niet nodig vindt, wordt die niet opgelegd. Dat zei minister De Jager van Financiën na overleg met zijn Europese collega's in Luxemburg. Officieel mag een tekort niet hoger zijn dan 3%, maar veel EU-lidstaten zitten daar flink boven. De organisatie Claims Conference heeft een database met ruim 10.000... door de naties geroofde kunstwerken online gezet. Onder de gecatalogiseerde roofkunst zijn schilderijen van Rembrandt, Frans Hals,